Er staat nog steeds een lange file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Knoopend Prins Klausplein en Zoetewouden dorp 8 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht na een ongeluk en waarschijnlijk is de weg pas rond half tien weer helemaal vrij. Verkeer richting Amsterdam kan voorlopig beter via Wassenaar rijden over de N44. Op die N44, maar dan de andere kant op van Wassenaar naar Den Haag, staat een lange file. Tussen de, of beide aansluiting met de N14 moet ik zeggen, een file van 3 kilometer. Daar is namelijk ook een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrok is dicht. Het is erg druk op de omleidingsroute van de A4, de N14 van Leidsendam naar Den Haag. Tussen Voorburg en Wassenaar, 3 kilometer. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verwoest. Geld beschermt. Geld. Ook uw geld kan verwoesten of beschermen.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 Margriet Rijntjes. Een heel goedenavond. Mijn gast van vanavond is wethouder van onder andere integratie in Amsterdam... en vindt dat we met z'n allen wat hoffelijker moeten worden. Goedenavond, André van Nees. Goedenavond. Ja, wij gaan praten over deze opmerkelijke oproep van u aan de gemeenteraad... en ook over uw carrière. Om te beginnen is even dat hoffelijk. Wat een mooie ja. ouderwetse term. Vindt u niet? Ja, <laughs> ja dat vond ik nou ook. Het is, het is eigenlijk eerlijk gezegd een vertaling van het Engelse civility... Uh, John Rawls, een Amerikaanse filosoof, heeft gezegd: Ja, als je als burgers, vrije burgers, vreedzaam met elkaar wilt samenleven, terwijl je grote verschillen hebt over bijvoorbeeld godsdienst of uh, he, levensovertuiging, dan heb je. Ze willen die hoffelijkheid nodig om daarover met elkaar in gesprek te blijven. Ja, want en ik vond het prachtig. En ik dacht, ja toen, toen ik daarover na ging denken... in eerste instantie dus vanuit dat idee van... wij wonen in Amsterdam met mensen van 183 verschillende nationaliteiten. Heel uiteenlopend wat cultuur en godsdienst betreft. Dan kunnen wij die hoffelijkheid gebruiken. En toen dacht ik, ja, we kunnen die hoffelijkheid wel veel meer gebruiken. Ook als het gaat om... He, als je ziet wat er op straat gebeurt, hoe mensen met elkaar omgaan in het publieke domein. Wat ziet u? Nou, u wat, ja, wat er gebeurt? Wat wij allemaal meemaken is dat mensen eigenlijk, uh, vind ik, buiten gewoon ongeduldig, zaggerijnig uh, en grof uh, met elkaar zijn. En maakt u dat Zit? dagelijks mee? Nou, en, en, ik, nee, dat is niet alleen mijn persoonlijke ervaring. Ik maak dat net zoveel als andere mensen, maar ik krijg... Dat heel veel te horen. Ja? ja, te veel te horen. En wat ik eh, bijvoorbeeld het ergste vind, is dat mensen zeggen... ja, als ik bijvoorbeeld van de sokken gereden word door een scooter... ik durf eigenlijk niks te zeggen. Hè? Of meisjes met een hoofddoek op. Die zeggen, ja, als ik een groepje jongens tegenkom... ik ben er bang voor dat ze mij spugen, beschimpen, uitschelden, et cetera. Ja. Um, en dat gebeurt, veel, dat gebeurt te veel, vind ja. ik. Daar wordt u ook over aangesproken als wethouder. Ja, natuurlijk. Ja. Daar word ik als bestuurder ook over, over aangesproken. Ja. Ja. Want eigenlijk zie ik bij het woord hoffelijk een beetje mensen die op straat ja. langs elkaar lopen. En dat een man zo zijn hoed afneemt voor een dame. Die, die dat langs zou loopt. ook niet gek zijn, natuurlijk. <laughs> ja. Dus nee, die, die, maar kijk, maar die knipoog, vind ik, moet je het woord ook wel gebruiken. Ja, hè? het is wel speels is, bedoeld. Juist. Het heeft ook alles in zich in termen van... gastvrijheid, openheid naar elkaar toe. Geïnteresseerd, nieuwsgierig naar elkaar. Hè? Ja. In plaats van met de rug naar elkaar gaan staan. Probeert u dat heel bewust ook zelf te doen? Ja, inmiddels wel. Ja. Uh, uh, uh, ik uh, bedoel, Voor mij is het... Uh, op een bepaalde manier past het woord me als een jas. Dus ik zal dat ongetwijfeld ook wel in me hebben. Maar, uh, uh, uh, beschaafd. Beschaafd. Uh, uh, uh, vriendelijk en aardig. Uh, een leuk goede morgen zeg tegen iedereen. Maar, uh, maar toch. Op, als je er zo intensief mee bezig bent. Dan word je je er echt veel meer bewust van. En dan ga je het ook eigenlijk meer gebruiken en uitproberen. En ik vind het vooral heel erg leuk en belangrijk om het uit te proberen. Nou, met mensen waar je het, nou, waar je het helemaal niet over eens, eens bent over een aantal principiële zaken... Kan ik, helpt het nou als je echt probeert dat gesprek op een hoffelijke manier te voeren? Want dat, dat doet u heel bewust. Dat heeft u, bent u inderdaad aan het uitproberen? Nu. Ja, zeker. Kunnen ja. u een voorbeeld ja. noemen? Wat u... Nou, laat ik, dan, laat, laat ik eens een voorbeeld noemen van... Uh, he, wat, wat, wat mijzelf ook raakt. He. Ik bedoel, ik, bedoel he, he, he, he, he, ik, ik voer al langer het gesprek in de stad... met verschillende groepen jongeren in de stad over homoseksualiteit... En, en het gebrek aan acceptatie van homoseksualiteit bij sommige groepen. En dan, mij, dan, dan kan je heel direct zeggen, jongens, dat is onacceptabel. He, dat, uh, dat hoort bij deze stad. En, uh, en ik wil dat iedereen um, ja, toch leert om homoseksualiteit te accepteren. Ga, dan gaat het over anderen hè, in mijn beleving. Maar als het over jezelf gaat, als ik bijvoorbeeld op bezoek ga bij een moskeevereniging. En dan zijn er altijd mannen bij die mij als enige vrouw in het gezelschap geen hand geven. En niet alleen dat, maar ook straal voorbij lopen. Op dat moment voel je, dit is niet, vind ik niet prettig. En ik voel ook dat er tussen hen en mij op dat moment toch een... Ja, als het ware tussen die niet aangeraakte handen... een wereld van verschil aan opvattingen over man-vrouw verhoudingen is. Ja. Nou, op het moment zelf nou, denk je, laat maar, ik zeg er niks over. En achteraf dacht ik, ja, het, het is niet prettig. En dan merk je dus dat op het moment dat je zelf aangaat... dat het ook echt moeilijk is om dat gesprek aan te gaan. Terwijl het natuurlijk de moeite waard ja. is. En bent u het aangegaan? Nee, nee dat, op dat maar moment niet. Maar uiteindelijk ook niet? O, uiteindelijk dus op dat moment niet. Maar vindt u maar, nu dat u het wel had o, moeten ja, doen? Ja, dat vind ik wel, ja. ja. En ik neem me ook zeker voor om dat te gaan doen. Ja. ja? Ja. ja, en ook op deze manier. Hè. Echt, echt. Uit te leggen wat het u doet. Ja, precies. Ja. En daarmee ook begrip aan de andere kant te, creë te creëren. Juist. Ja. Ja. Want u heeft nu de Raad een brief geschreven... waarin u dus dit hele verhaal uitlegt. Ik vind dat wij onze burgers moeten oproepen hoffelijker te zijn. Ja. Hoe ziet u dat ja. voor zich? Hoe gaan de mensen die onaardig doen op die Hoe veranderen. Hoe doen ze ja. dat anders dan? Ja, die, ze zullen niet met, nu deze brief er is, onmiddellijk nee, zich ja. anders gaan gedragen. Nee, dat he. denk dat ik ook niet. Zou, dat zou voor een bestuurder een prachtig <laughs> succes zijn. En een snel succes zijn, maar zo werkt het natuurlijk niet. Maar, maar wat, wat ik ook belangrijk vind om te zeggen, dat is dat, dat hoffelijk, he, dat is natuurlijk onderdeel of, of eigenlijk een soort topje uh, een, een topje uh, op, op, op de cake, om het maar zo te zeggen. We, wij voeren natuurlijk veel beleid als het gaat om beter onderwijs. Hè, waar ook dit soort onderwerpen aan de orde moeten komen. Als het gaat over mensen aan het werk helpen... omdat we het belangrijk vinden dat iedereen mee kan doen in de stad. Hè, als, als we het hebben over inburgering... Mm -hmm. hè, dat ook buitenlandse mensen die hier zijn gekomen zijn... echt mee kunnen doen, dus participatie, hè, meedoen... Ik vind het belangrijk dat mensen verbonden zijn met elkaar. Hebben we allemaal programma's voor en beleid voor. Maar dit topje, mm -hmm. hè? God, zullen we nou ook eens kijken... hoe we eigenlijk met elkaar omgaan? Daar gaat het nooit over. En dat, dat gesprek wordt wel in de kroeg op straat op het schoolplein gevoerd. Maar eigenlijk niet in het politieke domein. Dat vond ik heel raar. En ik dacht, dat wil ik wel. Je, je stuit gelijk, je loopt gelijk aan tegen. Ja, maar wat voor beleid, be beleidmaatregelen ga je dan treffen? Hè? En, ja, ja, precies. Hè? Nou, ja, dat... Dat heb je dan eigenlijk niet. Hè? Nee. Dus het, het moet toch uiteindelijk de kracht zijn van het appel. Van dat je die discussies start. Nou ja, heel interessant vond ik gelijk al. Om vandaag we, van, vanmorgen stond er een stukje over in trouw. Daar hebben we al onmiddellijk veel reacties op gekregen. Ook geloof ik is er al een discussie aan de gang op de website van trouw. Uh, nou, hè, op Twitter is er al. Uh, dus het leeft enorm. Het leeft, het onderwerp leeft echt. Ja, want u zegt, uh, we hebben het er eigenlijk nooit over. Maar volgens mij heeft meneer Balkenende, u kent hem vast nog wel... die hele discussie gestart met normen en waarden. En dat vond u ja. een heel betuttelend, hoor, mevrouw Van Ja, ja zo is het. Ja. Dat, ja, nee, dat weet ik nog goed. Hè. Dat, uh, fatsoen moet je doen, zei hij. Ja. Uh, overigens in andere steden, andere steden zijn ook... ook ons ook wel voorgegaan. In Gouda zijn er geloof ik tien gedragsregels opgesteld. Rotterdam heeft een, heeft een aantal jaar geleden etiketten, stadsetikettenregels bedacht. Daar wil ik eigenlijk niet naartoe. Maar daar kun je juist aan zien dat dit een thema is wat je, hè, wat je dus niet zomaar even afkondigt en dan heb je dat bereikt. Nee, wat je één keer in zoveel tijd weer aan de orde moet stellen. Ja, want u vindt stellen. dat hij wel gelijk had eigenlijk. Nou ja, ik kijk van van Balken en dan weet ik nooit precies wat hij echt bedoelde. Maar als hij dit stukje bedoelde, jongens, zullen we nou echt eens kijken hoe we met elkaar omgaan met al die verschillen? Dan ben ik het volkomen met eens. Ja, en als er morgen iemand zegt, nou, mevrouw van ES, u had de oud PSP, wat krijgen we nou dan toch? Ja, ik, ik ga er uit dat, dat, dat die moet er zijn. Ja, wat zegt dat u dan? Dat moet gebeuren. En dan en dan zeg ik en dan zeg ik toch, ja, maar hè, laten we nou eens even dicht bij onszelf blijven dat voor mijzelf geldt, maar ook voor heel veel mensen... in mijn eigen omgeving, ook oud-PSP'ers... die zeggen, ja, vind ik dit, dit nog wel leuk in Amsterdam? Ja. Ja, zoals we met elkaar omgaan. Want mijn adagium is eigenlijk Amsterdam. Die stad is, ik vind het een fantastische stad... en... Uh, je moet, het niet zien als een, je moet die stad niet zien als, als iets wat je gebruikt. als een consumptieartikel waar je met z'n allen uh, voetbalhelden gaat huldigen... of koninginnen dag vieren en je laat je rotzooi achter. He, dat is dan een metafoor voor, voor, ook, he, voor, voor grof zijn tegen elkaar. Uh, nee, je moet met z'n allen die stad met al zijn. ...diversiteit en tolerantie willen dragen ja, en omarmen. Met omarmen. En, o, dat, uh, en als dat, um, als dat uh, tutig is, ja, dan is het maar tutig. Maar ik, dat, dan ja, is mevrouw komt, van SME maar gewoon tutig. Ja, zo is het. Ja, het komt diep uit mijn hart, ja. ja. Goed, um, nu bent u actief hè, in Amsterdam, wethouder. Want trouwens, die hele kwestie die speelt natuurlijk niet alleen maar in Amsterdam. Hè. Ik bedoel, dat gaat nee. natuurlijk over heel Nederland. Hè, Zo is het. Waar ja, met z'n allen ja, moeten moesten worden. Nou, dat zou fijn zijn, maar ik ben bescheiden hè, en ik heb het alleen over Amsterdam. Okay, ja. u kunt alleen maar kijken in Amsterdam. Ja. Daar bent u nu wethouder. Maar de meeste mensen, die kennen u van lang geleden, hè, ik zei het al, de PSP. Ja. Um, u was daar actief in Den Haag totdat die partij opging, in GroenLinks, ja. in 1990. Zullen we heel even luisteren naar wat oude momenten van toen? Je moet gaan bewijzen dat je daar niet alleen maar staat op die plek omdat je vrouw bent, maar ook uh, omdat je kwaliteit hebt. En dat vind ik soms wel eens heel moeilijk hoor. Ik wil me voor de rechter verantwoorden als ik strafbare feiten pleeg. Nou, wilt u mij geloven als ik zeg dat die uh, verdubbeling van GroenLinks van drie naar zes zetels voor mij uh, ongeveer de enige reden tot opgetogenheid is bij deze uitslag? Zes, Groen-linkse, krachtige antiracisten in de Kamer... die zullen we straks nodig hebben. Ja, het laatste fragment is uit 1989, toen het nieuwe GroenLinks stemmen won. U heeft inderdaad altijd echt iets strijdvaardigs gehad, hè? Zo kennen we u. Waar kwam die eigenlijk vandaan, die strijd? <laughs> ja, dat is nou een hele verrassende vraag. Ik, ik weet het niet. Um, nee? Uh, nee, ik, nee, daar kan ik niet zo makkelijke duiding aan geven. Want het is wel zo dat je... Um, nou, dat dat gold natuurlijk zeker in de PSP. Dat had natuurlijk ook iets van uit een hele kleine minderheidspositie... in die Kamer opboksen tegen grote meerderijen. Ja, nee, maar goed. U, u streedt ja. natuurlijk ook voor ja, maatschappelijke... Ja, zo is het. Hè, en tegen toen, kernwapens. Te, te, te, te, tegen bewapening, hè, alle bewapening. Um, en, uh, en nou ja, voor, voor nou, gelijkere verhoudingen, tegen armoede. Maar nou, socialisme was toen natuurlijk ja. toch nog. Maar was u niet dat al als kind? Nee helemaal, niet. Nee, nee, helemaal niet. Zo ben ik ook helemaal niet opgevoed. Maar ik, ik, ik, ik voor mij is, wat he, mij heel dicht in mijn hoofd zit, is juist wat mijn vader altijd tegen mij zei: André relativeren. Je moet relativeren, relativeren. Nou, er is natuurlijk een periode in je leven dat je dat helemaal niet wil horen. Want er valt niks te relativeren, want het is allemaal waardeloos in de wereld. Maar goed, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, uh, nu ik bijna 60 ben, of 58... maar dat dat wel een wijze les is geweest. Want, uh, ja, want het helpt wel om het vol te houden. En u zegt, ik ben heel anders opgevoed. Hoe bent u dan opgevoed? Nou ja, behalve relativeren? Met, nou ja re, behoorlijk beschermd. Uh, in, een liberale, in een liberaal gezin. Uh, waarin, uh, waarin wel uiteindelijk toch uh, de keuze, mijn keuze, die toch heel anders was dan die van mijn ouders, volgeaccepteerd werd. Oh, ja? waarin we veel discussies hadden natuurlijk. En, uh, uh, en, en bij Tijd en Weile natuurlijk ook ruzies uh, over, uh, over, over politiek en maatschappij. Maar altijd, altijd met een, een, een hele warme, goede basis van uh, het, het wederzijds accepteerd. Absoluut. Ja. De, de richting ja. die André opging, mocht. Ja, ja, het was niet, nou ja, ze hadden het liever anders gezien. Maar uh, uiteindelijk uh, toch uh, ja, met alle respect en waardering voor wat ik deed. Ja. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Tot half negen praat ik met de Amsterdamse wethouder André van Es. Zij heeft de raad een brief gestuurd waarin ze burgers eigenlijk oproept om hoffelijk te worden. En we praten ook over haar carrière. Uh, ja, we hoorden uh, om te beginnen net bij dat fragment een hele timide mevrouw van Es. Heel jong was <lacht> u nog. Die zei, ja maar ik, ik ben niet alleen maar vrouw, ik heb ja. ook kwaliteit. Ja. ja, dat was toen een enorm issue. Ja? Want ik was, moet u zich voorstellen, ik was 28 toen ik lid werd van de Tweede ja. Kamer. In een hele kleine fractie. Um, en uh, met weinig vrouwen in de kamer. Uh, dus dat was aan alle kanten natuurlijk toch. Uh, ja, uh, dat was aan alle kanten uh, reden of was daar de noodzaak om je echt in te vechten. En dat was ook. Aan, ik heb altijd gevoeld dat het was ongelooflijk makkelijk om uh, meisjes als ik, hè, jonge vrouwen als ik in die tijd, uh, toch weg te zetten als net het leuke jonge ding. Hè, er waren ook toen. We hadden toen ook wel merkten we ook, Er waren voor vrouwen, juist omdat er zo weinig waren... zeiden wij wel eens tegen elkaar, het is net alsof er maar twee rollen zijn... of het leuke jonge ding, of de oude vrijster. En daartussen eigenlijk niet. Nee. Want die Wat je nu gelukkig wel natuurlijk ziet, vrouwen met kinderen en gezinnen... Etcetera, die waren er eigenlijk niet in de Kamer. Nee, gelukkig is dat veranderd natuurlijk. Inderdaad. Gelukkig wel, ja. Ja, ja. Is dat ook dankzij ja. u, typen zoals u... Mooi, uh, maar toch slim? Nou ja, dat, je hoopt natuurlijk altijd dat je een beetje een rolmodel bent voor anderen. En dat, dat hoor ik ook wel terug. Um, en ik was bijvoorbeeld uh, toch, toch van die nieuwe generatie, de eerste... die uh, een kind kreeg terwijl ze kamerlid was. Hè. En uh, dat, dat, dat gaf nogal wat, uh, wat ophef, want, juist omdat dat nooit gebeurde. Uh, dus in die zin denk ik wel dat het meegeholpen heeft om, om anderen te laten zien... ja, het kan best. Hè. Ja. U bent uiteindelijk uh, begonnen als PSB'er... maar uiteindelijk ja. nu toch op het... ja, plus was dat heet, hè, behoort tot het establishment. Had u dat ja. nou ooit gedacht eigenlijk? Nee, toen niet. Nee, natuurlijk niet. Maar het is, is echt zoveel jaren zijn er overheen gegaan. Hè. Ik ben natuurlijk in 1990 uit de Kamer gegaan. Twintig jaar heb ik allerlei andere dingen gedaan. Allerlei maatschappelijke uh, activiteiten en functies uh, uh, gedaan en gehad. Uh, en... Um, en dan langzaam groei je natuurlijk toe naar, naar verantwoordelijkheid. Ja. Ja, die ook, ja, het klinkt, ook dat klinkt een beetje tuttig, maar die ook bij je leeftijd ja. en, en, en je ervaring hoort. Want zijn er nu dingen die u toen deed, die u nu denkt: nee, ja, natuurlijk, nee, dat hoort bij die tijd? Ja, dat denk ik wel. Hoewel ik soms nog wel denk. Ja, nou, laat ik één voorbeeld noemen. Um, in, in Amsterdam was het een hele sterke kraakbeweging. Kraakpanden werden ontruimd. Nou, het was onder andere een pand. wijers, was dat. Dat was in de spuisstraat. werd ontruimd. En toen we, ik was kamerlid En wat wij dan deden. was toch uit solidariteit met de krakers. Dan gingen wij ook de nacht voor de ontruiming. bij de krakers daar overnachten. Ja, en lieten ons mee ontruimen. Ja, hè? In zo'n kraakpand slapen. In een kraakpand. Nou, ik kan u vertellen. Het was ongelooflijk leuk. <lacht> ja? Leuke nacht. Ja, we hebben verschrikkelijk veel plezier gehad. <lacht> en, de volgende, nou, en de volgende dag. Ja, het was natuurlijk kostelijk. om met, tussen de rijen van ME'ers. En ik had toen. Net als nu, toch ook een beetje een damesachtig uiterlijk, moet ik zeggen. Um, dus dat was voor de OME'ers. Daar stond, was het toch een beetje vreemd ja. hè? Uh, om, daar, uh, om daar ook een dame te zien uh, naar buiten te zien komen. Ja, daar had ik altijd ontzettend veel lol in. Zo, en ik denk eerlijk gezegd, als zoiets zich nu weer zou voordoen, zou ik het met net zoveel plezier doen. Weer gaan slapen daar. Zou ik weer gaan slapen? Of daar, heeft u ja. helemaal niet geslapen? Nee, we hebben toen. Oh nee, wel, jawel. Want we hadden matrasjes en slaapzakken meegenomen. Dus ja. dat nog wel. Ja, ja want in negentig bent u uh, de politiek uitgegaan, voorlopig ja. in elk geval. Ja. Ja. Uh, u heeft plaats gemaakt, zoals u dat toen noemde, voor nieuwe gezichten, ja. voor GroenLinks. Um, en had uh, die behoefte om de jaren daarna in, toch meer in de luwte te zitten... Hè? u heeft bij de Bali gewerkt, u heeft bij de omroepen gewerkt... had dat ook te maken met het feit dat uw man in de tijd stierf, Maarten van Traag? Um, nou, um, nou in, in, om in de eerste plaats met... Uh, het gelukkige feit dat ik buitengewoon gelukkig was met mijn man, hè, die zelf Kamerlid was, maar toen vandaar voor de Partij van de Arbeid en, uh, uh, en dan, ja, in, nou ja twee uh, politici hè, in een gezin ook niet echt handig, natuurlijk. Mm -hmm. hè. Uh, maar ik, had ook, ik ben uit de Kamer gegaan omdat ik dacht, nee, ik heb dit een aantal jaar gedaan en het is nu klaar. Uh, en ik ben mijn, mijn, mijn man is verongelukt in 1997. Dat veel mensen herinneren, herinneren ja. zich dat nog heel goed. Ik word er nog steeds op aangesproken. Oh ja? ja, dat mensen echt zeggen van nou, het heeft zoveel indruk gemaakt. Ja. Uh, omdat dat zo plotseling ook was, natuurlijk. Um, en toen daarna was het, uh, was het, was, brak voor mij eigenlijk een tijd aan van... nou, eerst maar zien te overleven. Ik had een, en mijn zoon was negen. Mm -hmm. uh, eerst maar zien te overleven uh, met gewoon werk. Brood op de plank, hè, wat ook hielp. Wat mij overigens op, op zijn beurt nu weer helpt. Uh, als wethouder werk en inkomen. Mensen te zeggen, oh, werk kan ook nee. zo goed zijn... Om, door je, om je door moeilijke tijden heen Heelend? te slepen. Absoluut. Tenminste, voor mij wel. Uh, en vervolgens... Um, en uh, ja, vervolgens toch weer langzaam toegegroeid naar... nou ja, uh, en nu dan weer wel politieke verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen. Ja. Uh, maar ja, daar is wel wat tijd ja. overheen gegaan. Zo'n gebeurtenis, zo'n afschuwelijke gebeurtenis, je man verliezen op zo'n moment. Hoe vormend is dat? Ik bedoel, bent u echt een ander wezen dan toen? Dan daarvoor, Ja. ja ja dat denk ik wel ja ja niet, niet helemaal natuurlijk want ja ik ik was uh, uh, 43 toen het gebeurde 44 en um dus je bent dan al, ja, je bent natuurlijk gewoon ook al middelbare vrouw en, hè, en gevormd. Maar toch, het heeft, uh, ja, het heeft ook een ongelofelijke impact. En wat, wat, wat? Nou ja, het heeft, het heeft in elk geval brengt het iets met zich mee van, nou ja, uh, maar toch iets meer leven bij de dag. Uh, wees nou alsjeblieft blij met wat je hebt. Ik kan bijvoorbeeld naar, uh, ja, als je om je heen kijkt en je ziet ook. Ook, dat vind ik soms moeilijk hè? als je ziet mensen die een relatie hebben... of echtparen die dan zo vinnig tegen elkaar kunnen doen. Dat vind ik eigenlijk bijna onverdraaglijk. Ja, ja. Hè? Het is moeilijk te verdragen. Nog allemaal. steeds? Nou, dat vind ik nog steeds. Ja. ja, Het is kinderachtig natuurlijk. Nee, maar ik begrijp toch... dat heel goed, want nee. u had het ook echt goed met ja, hem. Precies, ja, precies. Ja. Dus, dus in die zin. Maar het is ook... Uh, ja, wat ook juist wel weer het, andere, het, het geluk van anderen zo ongelooflijk gunnen altijd. Ik, ik bedoel, omgekeerd ben ik ook altijd blij als ik mensen heel gelukkig met elkaar zie zijn. Omdat ik weet hoe, ja, hoe, hoe, hoe, hoe fantastisch dat kan zijn en hoe vluchtig dus ook. Ja. Zelf ben ik er ook wel op een bepaalde manier... Um, nou, ik hoop altijd dat ik er niet te hard van geworden ben. Je, want je gaat jezelf ook wel beschermen. Maar ja, een, een soort combinatie van... Van, van stoerheid of sterkheid en zachtheid, dat, dat is voor mij uiteindelijk wel... wat het me, ja, ik wil niet zeggen opgeleverd heeft, maar wat het me gebracht heeft. Ja. En u zegt, hè, mensen spreken me nog steeds veertien jaar later inmiddels ja. op aan. Ja. Wat vindt u daarvan? Ik vind het altijd wel troostend. Um, ik zeg ook altijd tegen mensen, want mensen zijn altijd heel aarzelend en zeggen dan gewoon... Uh, ja, ja, als je het niet vervelend vindt, en dan zeg ik toch altijd een beetje met een grapje, maar toch serieus. Van, nou nee, niks leukers dan over Maarten te praten. Ja. Dus ik vind het altijd leuk om hun ervaringen, want zij komen dan vaak vertellen... wat ze Maarten ontmoet hebben en wat ze met hem beleefd hebben. En dat is toch, ja, vind ik eigenlijk altijd leuk. Het is nog steeds uw grote liefde, hè? Ja, ja, ja. Het klinkt een beetje pathetisch. Ik ben nee. altijd een beetje voorzichtig om dat te zeggen, maar het is wel waar, Ja, ja. Want uh, in een interview uh, zegt u ook... Um, je moet altijd verder en vooruit kijken. Ja. Is dat, was dat altijd al zo? Had u altijd al die kracht? Um, dat, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Misschien wel. Um, dat is misschien ook wel iets wat ik geleerd heb. Wat erin gestopt is, bij wijze van spreken. Dat je kijkt naar de toekomst. Kijk wat je kan maken. Kijk wat je kan doen... Um, het leven gaat door. Um, dus dat, uh, ja, dat heb ik denk ik wel meegekregen. Maar dat ontwikkel je noodgedwongen sterker natuurlijk in, na zo'n na zo uh, gebeurtenis. Ja. Ja. Um, jaren later, 2001, ja. was u daar op eens weer. Want toen werd u de adviseur van Maxima. Ja. Tenminste, u ging iets doen met de integratie van Maxima. Die zou hier koning of tenminste de prinses worden. Ja. Um, nou, dat was verrassend. Tenminste, vonden we... Ja, ja, ja. Dat was, ja, daar heb ik ook reacties op gekregen. Vond natuurlijk. u dat zelf ook? Ja, dat was voor mij ook heel verrassend natuurlijk. Uh, verrassend dat ik daarvoor gevraagd werd. Uh, en ik vond het eigenlijk, ik heb daar natuurlijk goed over nagedacht. Uh, en ik vond het eigenlijk, ja, ik vond het heel interessant om, om te kunnen doen. Uh, het was ook vrij snel duidelijk dat het een buitengewoon open, sympathieke vrouw is. Um, dus ja, dat was En dat was ook vrij snel in die context van, nou ja, wat kun je nou... Hè, de, de, eigenlijk de, de, de wens hè, om mensen te leren kennen in die Nederlandse samenleving... buiten de ja, gebruikelijke, gebruikelijke ja, ja, Dus u heeft ja. gewoon verteld over uw leven in de Nederlandse maatschappij. Verteld, maar ook, uh, maar ook gasten aangedragen of gesprekspartners aangedragen, ja. ja. ja. ja. Want um, ze is veertig geworden deze week... Ja, dat is niemand ontgaan, denk Dat ik. is niemand ontgaan, u ook niet. Maar is het zo dat u haar dan een sms'je stuurt of even belt? Hoe, hoe close? Nee hoor, nee? nee, nee, nee, zeker niet. Nee, nee, nee, grappig genoeg kom ik haar nu natuurlijk wel weer tegen in Amsterdam. Als ze in Amsterdam komt uh, bij optredens, dan is er altijd iemand van het college bij. Ja. Dus dan uh, zie ik haar weer... Uh, en mag u dan maximaal zeggen, of niet? Nou, in het openbaar uh, natuurlijk... Niet maar gewoon nee, doen aan we tafel, dat tafel toen de natuurlijk helemaal niet, de u en u... Um, maar goed, het, uh, ja, in, in, in, in die situatie van destijds ja. was dat natuurlijk anders. Want uh, u heeft ook wel eens gezegd... Maxima is de vrouw die iedere vrouw zou willen zijn. Dus wat, wat zou u willen hebben? Wat, wat zij heeft en u niet? Nou, ja, dat, dat, ik weet niet, ik, ik, of niet dat ik dat gezegd heb... maar naar aanleiding van, van, van dingen die ik daarover gezegd heb... Was dat over, over de Heeft iemand dat, was, heeft <laughs> iemand dat geconcludeerd, ja? Ja. Maar goed, het, ik vond het wel een interessante uh, observatie... Um, omdat, uh, omdat je inderdaad, als je haar door veel mensen hoort beschrijven... dan is het toch altijd, hij komt er terug op, nou, intelligent, mooie vrouw. Bent u ook al open. bij? Bent u ook? <laughs> dus, wat heeft ze dan wat u niet heeft? Nou, um, nou ja, nee, nee, niet heel veel. Behal, nee, niet, ik, nou ja, nee, laat ik het zo zeggen. Ik zou, nee, ik zou niet willen ruilen. Ik zou niet willen nee, ruilen. Nee, toch? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee zo'n leven echt helemaal in de openbaarheid, in zo'n... Um, ja, protocolaire functie, dat is natuurlijk niks voor mij. Dan nee. zou ik niet meer in weijers kunnen slapen, bij wijze van spreken. Nee, in, de, in dat kraakpand de, de, precies, precies. En dat wilt u wel kunnen. Dat wil ik wel kunnen. Ja, ja we begonnen dit gesprek met um, het feit dat u nu weer op het politieke toneel zit, uh, staat. En dat u uh, heeft opgeroepen bij de Raad tot hoffelijkheid. Uh -huh. In 2010 was u daar opeens, als echte wethouder weer. Um, waarom uiteindelijk toch weer terug naar die politieke arena? Ja dat, is ook, ja, dat is natuurlijk ook een goede vraag. Daar heb ik lang over nagedacht. Hè? Um, en uh, Maarten van Poelgeest, mijn collega-wethouder in Amsterdam... heeft mij uh, gevraagd of ik dat wilde doen. Um, het, het is natuurlijk in zekere zin het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Maar het heeft ook te maken met juist die, ook die onderwerpen... waar ik het, uh, dat, u zegt wethouder van integratie... Hè, dat, ik, dat is natuurlijk altijd een belangrijk thema... Geweest. U hoorde mij straks ook zeggen bij een verkiezingsuitslag... Hè? antiracist in de Kamer, belangrijk. Voor mij, voor mij dat is dat echt een rode draad door wat ik uh, altijd gedaan heb. En ik denk dat ik daar nu in Amsterdam, dacht, dacht ik toen bij mezelf... toen ik die keuze moest maken, toch wel verschil kan maken. He, als ik daarmee voor kan zorgen dat er weer meer verbinding komt tussen Amsterdammers... En die stad met die diverse samenstelling beter leert uh, samen te leven met elkaar, tolerantiehoogte uh, leert te houden, uh, dan doe ik dat heel graag. Dat doe ik met hart en ziel. Ja, dan is missie ja. volslaag, geslaagd. Ja, ja. Ja. Heel hartelijk dank voor de komst. André van Es, wethouder, dus onder andere van de integratie in Amsterdam. En we hebben het allemaal in onze oren geknopt: hoffelijk zijn en de verhuwing in Amsterdam, maar ook elders in Nederland te tegengaan. Ja, morgenavond 8 uur, dan zijn we er weer. Dan praat ik met de oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot over Syrië. Wilt u op dit programma reageren of gesprekken terugluisteren? Ga dan naar onze site tweedingen.nl. En na het nieuws zit er ook klaar voor Willemijn Veenhof, BNN Today. Yes. Wat hebben jullie bij elkaar gesprokkeld, Willem? Nou, <laughs> na nou, nou, lang beraad zijn we tot het volgende gekomen. Nee, we hebben het over Dominique Strauss-Kaan. Die, oh. um, uh, die, die bijna ongeveer wordt er bekend of hij nou op een uh, beel vrijkomt op een borgtocht. Dat hoor je natuurlijk hier meteen ook. En daar hebben we het ook nog even over. Sowieso over het IMF. En uh, we hebben ook nog voetbal. Namelijk Amelo FC Groningen, Ado, Roda, JC. En uiteraard nog veel meer. Allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Christian Bodemak. Radio 1, het NOS Journal. Twee van de drie verdachten van de duinbranden bij Schorel... hebben een bekentenis afgelegd. De derde verdachte ontkent. In het duingebied bij Schorel brandde begin deze maand... 200 hectare natuurgebied af. Alles wees erop dat de branden waren aangestoken. Alle drie de verdachten blijven langer vastzitten. President Obama wilde Arabische landen helpen... bij hun politieke hervormingen. In een toespraak over zijn buitenlands beleid zei Obama... dat de VS zich actief gaat bezighouden met Egypte en Tunesië. Onder meer bij het op orde brengen van de financiën. Over het conflict tussen Israël... En aan de Palestijnen zei Obama niet veel nieuws. Alleen dat er twee staten moeten komen binnen de grenzen van voor 1967. In India zijn zeker 56 mensen om het leven gekomen door noodweer. Vooral in het noorden van het land waren blikseminslagen, hevige regenval en zware stormen. Tientallen huizen zijn verwoest en op veel plaatsen is de stroom uitgevallen. Het noodweer volgde op extreme hitte met temperaturen van 46 graden. En waarschijnlijk komt niemand in aanmerking voor de prijs van 25 miljoen dollar... die Amerika had gezet op het hoofd van Osama Bin Laden. Hoge functionarissen hebben tegen tv-zender ABC gezegd... dat de opsporing van de Al-Qaeda-leider te danken is aan elektronisch speurwerk... en niet aan een tipgever. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. 19 mei, bijna twee over half negen. Goedenavond. Trouwens, Kaan die staat nu voor de rechter. De vraag is, komt hij op borgtocht vrij of niet? Dat hoor je hier zo meteen bij ons. En we gaan het ook hebben over de opvolging van hem. LinkedIn ging vandaag naar de beurs. En daar deed ze het bepaald niet slecht. 120 dollar werd er op een gegeven moment uh, zelfs betaald voor een aandeel. Is dat goed voor het bedrijf? Daar hebben we het over. En filmregisseur Lars von Trier die is niet meer welkom in Cannes. Dat hoor je ook zo meteen. En onze eigen Joris uh, Kreugel, die ging vandaag, dat hoor je nu. Je hebt billenmannen, je hebt borstemannen en benenmannen. En ik hou van lange benen en daarom ben ik naar deze verkiezing gegaan. Zo meteen hoor je precies wat voor verkiezing dat is. Ranking de Nieuws met Arjan Penders. Goedenavond. Goedenavond Net straks als onbetwiste nummer 1... het onverwacht pittige debat in de Tweede Kamer... over wel of geen extra miljarden staatssteun voor Griekenland. De PVV die valikant tegen, maar het kabinet wil doorzetten. Mede gesteund door hun eigen CDA. Even één ding wat ik wil toetsen met de heer Wilders. Wij zijn het toch allemaal over eens... dat het enige doel wat wij als Nederlandse Kamer hebben... is het belang van de Nederlandse belastingbetaler. Wat is uw vraag? Dat is toch mijn vraag of we dat allemaal vinden. Even ten eerste vaststellen. Ja, ik ga niet meedoen aan quizzen. Ja, nou, maar dan werd wel gekwist. Zometeen na negen uur de hele quiz. En iedere dag vragen we hier aan interessante BN'ers... wat hen zoal bezighoudt. Te beginnen vandaag met Playboy hoofdredacteur Jan Heemskerk. De Nederlandse vrouw is stout in bed... Althans, volgens onderzoek van vrouwonline.nl: De ultieme fantasie is seks op een spannende locatie. Gevolgd door een trio en seks met een andere partner. Nou, 20% gaat dan ook vreemd. Maar niet met de partner van een vriendin, want dat is verboden terrein. Nou, wij denken hier het onze van. Binnenkort dan ook Playboy's eigen onderzoek over wat vrouwen willen. En doen. U hoort nog nader. En wnl presentator en wethouder in Capelle aan de IJssel, Joost Dierpmans. Ja, dat is weer raak in Den Haag. PVV-leider Wilders wordt weggehoond door de hele aardse politiek. Want hoe hij het in zijn hoofd haalt om Griekenland maar afscheid te willen laten nemen van de euro. dat kan toch zomaar niet? Zoals het natuurlijk heel normaal is. Wij houden ons als keurige, gereformeerde boekhouders exact aan de regeltjes. Mijn moeder zijn vroeger tegen mij: Joost, als je je billen brandt, dan moet je op de blaren zitten. En zo is dat ook voor Griekenland. En DJ Freddie Legrand. Uh, ik ben op het moment op weg naar uh, Amsterdam en naar een organisatie die heet Weet Waar Je Kookt. Om, uh, we gaan uh, met een aantal mensen een uh, viraal uh, filmpje maken, tenminste hopelijk viraal dan, natuurlijk, om eigenlijk het illegale uh, kaart, kaarten opkopen en weer verkopen uh, tegen te gaan. Dus uh, daar zet ik me graag voor in. Ja, dat zometeen. Of uh, dat zometeen. Ik bedoel Sofie van den Enk zometeen. Die zit naast me. Sofie, goedenavond. Goedenavond. Met je nieuwe programma XXL over dikke mensen. Zometeen uitgebreid. Uh, eerst even, wat heb jij vandaag gedaan? Ik ben vandaag in Rotterdam geweest waar ik uh, een bril van een paar duizend euro op mijn neus heb gehad. Dat was voor nieuwe opnames voor een volgend seizoen de Rekenkamer, ook van de Karel. Zou die mij staan? Uh, nee, nee, Ach. want hij is een beetje, die was voor oude mensen. Ah, zei, zei de opticien zelf. Zo, meer, zo meteen meer van Sofie. Maar eerst meer sport met Robert Meijer. Robert, goedenavond. Goedenavond. Ja, je zei het al veel voetbal vanavond. Om kort voor zeven zijn twee wedstrijden begonnen... waar het uh, gaat om een plaats in de eredivisie. FC Den Bosch tegen Excelsior en Volendam VVV. Beide wedstrijden zijn of afgelopen of bijna afgelopen. Racht nog niet meer in Den Bosch. Hoe is het aangegaan? We zitten in de extra tijd, Robert. Die duurt nog een uh, minuut of twee. Het is 3-3 uh, in de Vliert in Den Bosch. En Excelsior ontsnapt vanavond. Maar misschien wel een vroegtijdige uitschakeling in deze play-offs. Om promotiedegradatie. Excelsior, zoals bekend de nummer 16 van het Eredivisie seizoen afgelopen weekend kwam de ploeg 1 punt, 1 doelpunt tekort om zich rechtstreeks te handhaven. Het stond hier met 3-1 achter tot aan de 83 e minuut. Vinken was een minuut of 10 voor voortijd in de ploeg gekomen, de oud fijnhoorder Veel last gehad van blessures, hij maakt nageven van Fernandes die de achterlijn haalt 3-2. En wat doet hij een minuut later? Hij maakt ook 3-3. Tim Vinke is dus de redder van Excelsior in deze wedstrijd. Zondag is de return. Maar als het hier 3-1 wordt, dan heeft De bos natuurlijk goede papieren om daar uh, de volgende ronde te gaan halen. De bos wat nu uitbreekt trouwens via de linkerkant. Maar die ploeg die het moet hebben van wilskracht en overtuiging. De ploeg die sterker was, beter was, zich vastbeet in deze wedstrijd. Tegen een nonchalant en achterloos Excelsior. Die ploeg heeft een tik gehad. Van die twee goals van Tim Vinken. Die er 3-3 van gemaakt heeft. Wordt het nog erger met Fernandes aan de linkerkant. Laatste minuut met tijd. Fernandes. En daar gaat hij bijna. Ik denk dat hij het hoofd van Roorda raakt. Of is het een verdediger van Den Bos. De bal schiet langs de paal. Bijna een goal. Het is 3-3. En nog wel een corner voor Excelsior hier in Den Bos. En dan Volendam-VVV Frank Wielaert. Dus Het is afgelopen inmiddels. VVV heeft uiteindelijk gewonnen. Dat is een klein wondertje. 2-1 werd het in de slotminuut door een goal van Moussa. En dat terwijl Volendam uitstekend begon aan de wedstrijd. Kans op kans kreeg. Maar Tuip, Sterk, Platje en Kruis stuiten allemaal op doelman Gentenaar. In één tegen één situaties was de doelman van VVV steeds de betere. Maar VVV in de eerste helft absoluut niet goed. Volendam veel sterker, maar geen doelpunt maken. Sterker nog vlak voor de pauze Eén foutje van Ricky Kruis bij een corner van VVV. En vervolgens was het Robert Cullen die de bal binnen tikte en 1-0 maakte voor VVV. Op dat moment volslagen tegen de verhouding. In na de pauze was er wat meer evenwicht. dan mocht de bal hebben, kreeg uiteindelijk ook een vrije trap. En dat was er natuurlijk platje die de laatste weken, maar doelpunten blijft maken. En ook vandaag weer scoorde uit die vrije trap maakte hij de 1-1. Maar uiteindelijk dus vlak voor tijd VVV een uitstekende uitgangspositie voor de return komend weekend. Om het thuis verder af te maken voor de volgende ronde in de playoffs. Want de ploeg uit Venlo wint en lijkt dus voorlopig op de goede weg om eredivisieschappen... Uh, te behouden ten opzichte van Volendam. In ieder geval 2-1 werd het vandaag in Volendam voor VVV. Den Bosch Excelsior is inmiddels afgelopen 3-3 is het daarom. Acht uur begonnen en dus nog lang niet afgelopen. Cambuur tegen Zwolle, daar staat het 0-0. En Veendam tegen Sport. daar staat het inmiddels al 2-0 voor Veendam. Er wordt straks nog veel meer gevoetbald in de nacompetitie... die in plaatsje in de Europa League oplevert. In Almelo Heracles tegen Groningen en in Den Haag-Ado tegen Rodi SC. Uiteindelijk dus één van die vier gaat Europees voetbal halen. We houden u daarvan op de hoogte om 10 uur. In langs de lijn, Tom Du Chatignier, ontslagen als coach, of ontslagen, vertrokken als coach bij, bij Utrecht vandaag. Verder Theo Jansen over zijn overgang van Twente naar Ajax. En Foppe De Haan, die zaterdag kampioen kan worden met Ajax. Cape Town. Hij drinkt bier en hij rookt wiet, maar een Ajax Ajaxiet wordt hij niet. Wie? Dat las ik. Oh. <laughs> ja, over, uh, dat Jansen. zullen we nog wel eens zien. <laughs> zeg ik die jongen, Goed, dankjewel Robert. Dit is Radio 1, BNN Today. Dominique Strauss-Kaan staat ongeveer nu voor de rechter in New York. En um, die rechter bepaalt dan of de voormalige directeur van het IMF op borgtocht vrijkomt. Zometeen Michiel Vos vanuit Amerika. Hij volgt die zitting voor ons. Um, maar eerst even dit. Um, ja, die strijd om, om wie de nieuwe topman wordt van het IMF, die is nu echt losgebarsten. Wie gaat hem opvolgen is de vraag en een opvolger vinden is nog niet zo heel erg gemakkelijk vanwege ook de kwaliteiten die uh, de, uh, Klaus uh, Strauss-Kaan had. Sorry. Peter de Waard is economisch journalist bij de Volkskrant. Peter, goedenavond. Goedenavond. Ja, het is misschien een, een beetje wrang nu iedereen hem vooral ziet als een uh, mogelijke verkrachter, maar hij werd ja, enorm gewaardeerd vanwege zijn kunde, vanwege zijn charme. Vertel daar eens uh, hoe zat dat bij hem. Ja, nou hij heeft eigenlijk een beetje geluk gehad. Ook een, uh, in 2007 is hij aangetreden als de nieuwe topman van... Uh van het IMF. En je zei net van... ja, er is nu ineens ontzettend veel belangstelling... voor die post. Maar als je daarvoor vraagt... dan was er helemaal niet zoveel belangstelling. Noem zelf maar eens eventjes twee andere... topmensen, die, uh, directeuren van het IMF. Ik denk niet dat er veel mensen die kennen. Ik had zo'n de... leuk lijstje naast me liggen, maar dat ben ik even vergeten. Nee. <laughs> nou, er is één Nederlander bij geweest. Johan Witteveen. Maar voor ja. de rest zijn het... totaal onbekende mensen. En er is nooit zo'n post geweest... Uh, waar nu erg veel om te doen was. De, de afspraak was altijd... een uh, Europeaan wordt de nieuwe... directeur van het IMF en Amerika is de directeur van de Wereldbank en dat was al zo sinds 1945. En nou ineens is er een hele discussie gaande of het wel een Europeaan moet worden of iemand uit ja. de nieuwe opkomende landen. Maar ja, kennelijk was hij een, een belangrijke figuur, want als je de media volgt dan lijkt het wel alsof het werk rondom Griekenland ligt zo'n beetje stil omdat hij, hij nu weg is. Hij is zeker een belangrijk figuur geworden. En ja goed, het, je wordt natuurlijk altijd belangrijk als je in een aanrandingsschandaal uh, belandt. Maar ja. hij is zeker ook belangrijk geworden ook door de kredietcrisis in 2007. Op dat moment was eigenlijk de rol van het IMF helemaal uitgespeeld. Het werd totaal irrelevant gevonden. Het werd afgedaan door anti als het internationaal misery fund. En het uh, it's not, it's mostly fiscal. En zelfs het internationaal motherfuckers fund. En <lacht> dat soort dingen. Oh ja ja en het, uh, Dus het ja eigenlijk deed het er niet zoveel. En de derde wereldlanden hadden ontzettend veel kritiek ja. op de keiharde bezuinigingsmaatregelen die ze keren opgelegd van het IMF. Maar toen maar kwam de crisis en toen... In 2007 kwam in echt de internationale kredietcrisis. En ja de, wilde de, ja, de Westerse landen wilden voorkomen dat hetzelfde zou gebeuren als in de jaren dertig. En die dachten, we hebben al een instantie zitten en dat is het IMF. Laat, niet laat die nu het beleid coördineren voor ja. al die landen. En zo is dat gebeurd. en toen maar heeft wat, wat, Kaan... Ja, Maar wat heeft hij persoonlijk daaraan uh, bijgedragen? Nou, hij heeft heel persoonlijk bijgedragen. Hij kon op één niveau praten met mensen als Obama, met Gordon Brown en later met uh, Cameron. Mm -hmm. En dat soort dingen. Hij had natuurlijk al een reputatie. Hij was minister van Financiën. Geweest in, uh, bij Chirac. En hij heeft gewoon, hij heeft de uitstraling ook. De charme, hij kan mensen inpakken. En uh, ja, ook vrouwen blijkbaar. Maar dat ja. is het. Uh, dus die, dat had hij gewoon. Maar op het International Monetary Fund, of de IMF, die werd op dat moment ook op een voetstuk gezet. En dat samen, de charme, de charisma. Ja, de flamboyante figuur. Ja. Plus een nieuwe uh, instantie die ineens uit het niets weer helemaal naar boven kwam drijven. Dat samen maakte hem ontzettend belangrijk. Maar er komt nu uh, komt er een open sollicitatie, hè? Een, een, een sterke man. Vrouw, of er komt een, die is er eigenlijk al, er worden allerlei mensen genoemd: mannen en vrouwen. Um, ik neem aan dat iemand wil weer zo iemand met zoveel charme, met die ook met de grootte der aarde om de tafel kan zitten. Wie kunnen dat zijn, denk jij? Ja, goed, er worden natuurlijk allerlei namen genoemd. En op dit moment, ja, iemand als Gordon Brown, dat is een Britse premier. Die zou heeft dat niet zo heel veel kunnen... charme, volgens mij. Nee, die heeft weinig charme. dat klopt. Maar hij heeft natuurlijk wel een uh, jij is premier geweest. En tien jaar lang toch een succesvol minister van Financiën. Ja. En dan natuurlijk Christine Lagarde, de Franse uh, uh, minister, minister van, van, van Financiën. Financiën. Ja. ja, dat is echt een vrouw. Dat zou ook wel eens een keer tijd worden natuurlijk bij het IMF. Want tot nu toe hebben we alleen tien mannen die functie uh, gevuld. Tien blanke mannen. Ja, dus dat zou ook natuurlijk, en zeker in deze, uh, sinds uh, deze zaak, dat een vrouw het een keer zou... Ja, maar ja, zij is Frans hè en dan ja. Ja, nee, ja, dat is ook zo. Maar ze is, is uh, ook Europees. En het, in principe gaat het nog naar een Europeaan. Maar goed, er zijn ook de Duitsers worden genoemd, hè? Uh, Axel Weber of Peer Steinbroek. Ja goed, en er worden ook heel veel mensen genoemd natuurlijk uit nieuwe opkomende landen. Uit India, uit China en ook uit Egypte, uit Turkije, uit, uh, uit Zuid-Afrika en Brazilië en Argentinië. Dat zijn alle landen die willen daar ook een rol in spelen. Ja, maar ik begreep ook van ja, het was altijd een Europeaan, maar die, die vanzelfsprekendheid is wel een beetje weg. Ja, nou ja, de Europeanen vinden het nog zeer vanzelfsprekend dat het weer een Europeaan moet ja, worden. En zeker <laughs> op dit moment, want ja, we hebben net de Griekse crisis, dus ja, het moet vooral. Een Europees ja. probleem moet worden opgelost. Ja, maar ik geloof dat Amerika had gezegd: Nou, weet je wat? Dan mogen jullie de Wereldbank hebben en dan willen wij wat in IMF. Ja, dat maakt natuurlijk helemaal niets uit. Het gaat natuurlijk over de nieuw ook komende landen. Hè? Dus China, ja. India, uh, Brazilië, Mexico. Of die een keer de, de, de mogelijkheid krijgen. Dus het omdraaien van die, die functie. Dat, uh, is, ja, dat lijkt me niet heel erg wenselijk. Wat wel van voordeel kan zijn van Amerikaan. Ze hebben altijd, uh, ja, strauss kahn toch wel een beetje beschuldigd dat hij Europa zou voortrekken. Hè? Griekenland kreeg meer gedaan omdat het een EU-land was. Als bijvoorbeeld landen als uh, Burkina Faso of Nigeria of ja. Zambia. Of landen in Afrika die in problemen waren gekomen. Goed, we gaan het meemaken wanneer wie het gaat worden. Peter de Waard, dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today. Nou, oh, iets heel anders. totaal anders. In het KRO-programma XXS liep Yvonne Jaspers een jaar lang mee... met jonge mensen met een eetstoornis, zoals anorexia en bulimia. In het vervolg, nou ja, vervolg, zo kan je het ongeveer noemen... XXL, loopt Sofie van den Enk een jaar lang mee... met jonge mensen die veel te zwaar zijn. Sofie, goedenavond. Goedenavond. En jij wordt ook steeds zwaarder. Ja, inderdaad. Ik en groei zwaarder, langzaam mijn hand naar en zwaarder. Toe. <laughs> maar hopelijk neemt dat dan uh, daarna weer af. Je bent zwanger. Inderdaad. Gefeliciteerd. Ja. Vier, vier maanden zijn het. Ja, zo'n beetje. Ja. Inderdaad. Ja, je, die, die, je zou nog kunnen zeggen: goh, je bent gewoon veel een, wat, wat dik aan het worden. Maar, <laughs> dat is ja. niet zo. No. XXL, um, het idee is dat jullie laten zien wat de oorzaken zijn van overgewicht hè, in die serie. Ja. En dan denk, denk ik even heel plat, ja, dan eet je gewoon te veel en dan moet je gewoon niet doen. Ja, dat is inderdaad wat de meeste mensen denken. En dat is natuurlijk ook. Ook zo Ik bedoel, Dat wordt ook wel ruiterlijk door de kandidaten erkend... dat ze niet zo zijn geworden uh, omdat ze de hele avond alleen maar komkommertjes eten. Zoals een van de moeders van de kandidaten het zegt. Ja. Maar um, de, de reden waarom de kandidaten zoveel eten dat is interessant om naar te kijken. En dat is ook het probleem wat aangepakt moet worden. Want als ze gewoon alleen maar minder zouden kunnen eten... en daarmee is het opgelost, ja, dan zouden ze inderdaad afvallen. Dat, klinkt, dat klinkt simpel, maar dat is het ja. ook. Alleen, er Zo... zit een heel mechaniek achter. Zowel lichamelijk bij sommigen als psychisch. Ja. Even een fragment. Een van die deelnemers is 12. Laura, die is 12 jaar. Ze woog 91 kilo. En haar moeder die vertelt hoe er tegen haar dochter wordt aangekeken. En je ziet haar gewoon... Ja, ongelukkig wil ik niet zeggen, maar het is niet leuk als jij buiten loopt met een ijsje en de hele buurt... Roept. Oh, mag jij dat wel? Ja, natuurlijk mag dat kind een ijsje, want het is ook een kind. Als je op een verjaardag zit en zij pakt één chipje en het buurjongetje, wat zo is, pakt er tien... ...dan wordt ze naar haar gekeken, waarom pak jij dat ene chipje, want je bent al zo dik. Ja, was. Vast... Ja. ik vond het wel sneu. Ik heb die aflevering gezien en dan... ik krijg eigenlijk een beetje medelijden met het meisje. Ja. Ja, dat is ook wel een gevoel wat mij vaak bekruipt. als ik mensen zie die uh, zo dik zijn. Eerder medelijden, maar een hoop, hoop mensen veroordelen het heel erg. Dit zijn eigenlijk allemaal mensen die worden geconfronteerd met. Nou, vroeger al, hè, door, gepest op school, maar nog steeds. Dit meisje gewoon... ook, hè? Ja, inderdaad. Hij was ook gepest. En uh, ik heb ook wel meegemaakt dat ik met een kandidaat ergens liep. en dan komt er een groepje jongeren aan vanaf de overkant van de straat. en je, je ziet ze kijken en je ziet ze omkijken. en ze in elkaar aanstoten. En ja, dat is best best wel uh, heftig om te zien. Hm. Dat je denkt, goh, zo loop jij dus over straat. Dat is dan wat ja. je naar je hoofd... Maar in dit geval, dat meisje is 12 En die moeder zegt ook, die zegt volgens mij... van ja, wij zijn ook niet zo'n gezin van, van de stukjes komkommer. Ja, en dan zie je die moeder en een foto van de rest van de familie... allemaal behoorlijk dik. Ja. Heb je dan niet... Bijna de neiging om tegen die moeder te zeggen. Ja, wat doe jij ook je dochter aan. Ja, maar dat realiseert ze zich ook wel. Laura is een meisje dat uh, ook een uh, evenwichtstoornis heeft. Dus daardoor zit ze op een aparte fiets. Hè, en heeft ze een, een, een driewieler om de balans goed te kunnen houden. En dan mag ze bijvoorbeeld niet meespelen met andere kinderen. Want het is anders en dan zijn kinderen natuurlijk keihard. En dan kwam ze thuis en dan was ze overstuur en dan was ze verdrietig. En dan zei de moeder, nou kom maar hier op de bank krijg je een uh, ijsje of een snoepje. En dan was dat eten ook het troost ja. voer en dat is natuurlijk niet zo'n goed systeem om een kind aan te leren dat als je je vervelend voelt dat je dan een snoepje neemt He, dat dat een manier is om dat een beetje te verzachten zeg je daar dan ook iets van nou dat is eigenlijk een proces waar zij middenin zitten dus het is heel het, het mooiste is om ze dat zelf te laten vertellen dus die moeder die ja slaat zichzelf ook wel een beetje voor de kop. Van, ah, dat, ja, dat bouwt ze ook van. Ja. En natuurlijk voelt ze zich rot over... Ja, dat zij daar mede schuldig aan is. Zo, zo voelt ze dat ook wel. Maar ze, ze proberen nu alle zeilen bij te zetten. Het uh, ja. uh, nou, gaat wel met Laura ook de goede kant op. Even nog een ander fragment. Um, dat is Robin. Die doet ook mee. Die is 22 jaar. Die weegt 200 kilo. En die heeft last van hele extreme eetbuien. We hebben een fragmentje waarin hij uh, eventjes wat bestelt bij de McDonald's. Hoi, ik wou graag... Uh... 1 uh, euro burger, alsjeblieft, ja. met een milkshake medium. Ja. En daarbij wil ik graag een uh, medium uh, McNuggets met zoetzure saus. Eén uh, chicken uh, burger en een cheeseburger. En een milkshake medium, alsjeblieft. Dat was uw bestelling? Ja, dat was het. Ja, dan heeft u dus al gewoon dat gegeten. Even Zo ben je terug. Even een voetbal. Oh, ja, die is gescoord. <lacht> Was Tegeler. Vroeg uh, een doelpunt voor Ado in de wedstrijd tegen Roda. Lex Immers maakt hem al in de derde minuut van de wedstrijd na een voorzet van Ami. Bal wordt onderweg nog van richting veranderd. Dan komt hij bij Immers. Die staat op een meter of tien van het doel. Schiet de bal ineens op het doel. Er is nog een redding van Proes. De keeper van Roda maar de rebound. Valt opnieuw voor de voeten van Immers. En rampt hem dan onbedaarlijk hard tegen de tower. Maar wat er aan vooraf gaat is wel knullig van Roda JC. Dat namelijk even met tien man in het veld stond. Kleine blessure bij uh, de spits. Bij Scobo, die nu weer in het veld staat, trouwens. Maar met 10 man leidt vormig balverlies. Dat mag je dan echt onder geen voorwaarden doen. En twee tellen later sta je met 1-0 achter. Dat zal de trainer van Roda, van Veldhoven, bijzonder veel pijn doen. Want dat oogt nogal amateuristisch. Vier minuten gespeeld. 1-0 voor Ado. En de confrontatie met Rodi Jessen. Ja, Sofie van Henk hier aan tafel. Um, over XXL. Robin hoorden we net. Die gaat ja, dit... bij de McDonald's. Nou, die bestelt niet even één hamburger. Maar, een behoorlijke waslijst. En dan ja. moet je dus bedenken dat hij die avond ook gewoon een maaltijd heeft gegeten. Dit is het tussendoortje. Ja. ja, dit doet ja. hij er nog even bij. Dus hij zegt, er zijn dagen dat ik misschien wel vier keer... de hoeveelheid van normale ja. mensen de calorieën binnenkrijg. En dan zeg jij tegen hem, want, nou ja, hij komt, het komt naar buiten. Hij is ook hoogbegaafd en daar werd hij dan vroeger mee gepest. En dan zeg jij van, nou vind ik niet echt intelligent dat je zoveel eet. Nee. Vond ik wel sterk opmerkelijk. opmerking. Ja. Oh. Hoe komt dat bij hem? Ja, ik probeer ze ook wel een beetje aan te pakken hoor... Niet helemaal met de fluwele handschoentjes. Ja, waar dat door komt bij hem. Hij um, de, zeg maar, eten maakte hem interessant. Want hij kon als jongetje, kon hij gewoon heel veel al eten en dan was hij in de pauze, dan kwamen er toch kinderen om hem heen staan... als hij bijvoorbeeld uh, acht marsen achter elkaar opat... of zoveel mogelijk blikjes het energy drink. Een talent, was het eigenlijk. Ja, precies. En dan kreeg hij aandacht. Ja. Anders dan was hij een beetje uh, ja, de paria van de klas en het buitenbeentje... en had hij niet echt vriendjes. En dan vonden eigenlijk uh, kinderen hem interessant. En dat is natuurlijk uh, wel treurig... dat hij uh, dus eigenlijk zichzelf dik heeft gegeten om vrienden ja. te maken. En daarmee natuurlijk alleen maar meer minder vrienden kreeg. En die zie je allemaal in deze serie, al deze mensen, mooie serie. Even nog één vraag ten slotte. wat ik dan denk. Waarom nemen niet gewoon al die mensen, of gewoon, maar een maagverkleining? Uh, er is één kandidaat die dat doet. Maar maagverkleining, als je een psychisch probleem hebt. Hè, als je eet, omdat je, niet omdat je echt honger hebt in je buik. Maar omdat je uh, je verdrietig voelt, zoals Laura en een snoepje neemt. Mm -hmm. Dan voel je dus niet goed je honger zitten. En als je dan een maagverkleining neemt. Dan zou dat hele boeltje zo uit elkaar scheuren. Dus dat is echt gevaarlijk. Dus je moet eerst het psychische probleem oplossen. En dat is wat we bij de karo ook dan proberen te laten zien. <lacht> Heb je, je nog even een mooie ja. Ja. Het is een mooie serie. Komende zondagavond te zien, kwart over negen op Nederland 3. Sophie, dank je wel. Thanks. Het is leuk op de voetbalvelden. Bij Roland van der Geer is ook gescoord. Precies, het is 1-0 geworden, hoewel het scorebord nog steeds 0-0 aangeeft. En dat na een, een minuutje of 7 de doelpunt is gemaakt door Armenteros. Tenminste, ik ga ervan vanuit. Ik heb geen enkele reden gezien waarom de goal afgekeurd zou zijn. Dus ik neem aan dat hij ook gewoon gegeven wordt. Maar het begon allemaal met Looms vanaf de rechterkant of linkerkant van het veld. Zijn voorzet werd door Luciano, wat op nou, onvoldoende verwerkt. Uiteindelijk kwam de bal voor de voeten van Everton. En via Armenteros kwam de bal in de goal van FC Groningen. En zo spelen we hier dus 8 minuten. En is er dus een doelpunt gemaakt door uh, Herakles, Maar krijg ik nu toch heel sterk de indruk. Terwijl ik op, ingespannen naar de herhaling zat te kijken. Dat die goal dan toch geannuleerd is voor het aanvallen van Luciano. Dan komt er nu een kans voor uh, FC Groningen met Bakuna. Maar de redding is van, uh, van Pasveer. Het uh, zou mijn fout zijn dan. Ik ging echt helemaal vanuit dat, dat die goal uh, er wel in zat. Maar hij is dus uh, inderdaad uh, geannuleerd. Een beetje warg verhaal er ligt. En ik zie nu ook in de herhaling waarom dat uh, gebeurt. Dus het aanvallen van, uh, van Luciano. Ik heb drie keer naar de herhaling zitten kijken. En eigenlijk gemist... En dat is een hele grote fout dat, die, dat het doelpunt dus geannuleerd is. Maar het is dus dus dan nog steeds 0-0. Ondanks de goal van Armenteros Teros bij Herakles FC Go. Gaan we nog even naar Bas? Ja, dat kan. Uh, 1-0 voor Ado na 7 minuten in de wedstrijd tegen Roda. En uh, Ado oogt wat scherper, vind ik, in de beginfase. Terwijl iedereen in Den Haag toch zei, ja het feit dat we hier staan is al bonus. En bij Roda zeiden ze, nou we doen nu voor de vierde keer mee. Het is drie keer eigenlijk zonder succes gebleven. Laten we hem dan nu maar eens winnen. Maar eigenlijk proef je in de beginfase van het duel iets anders. Nu weer een voorzet van Ado vanaf de rechterkant. Want de bal die komt van Kubi, komt niet bij de spitsen terecht. Maar er wordt weer ongelooflijk knullig door Rode JC uitverdedigd. En dat levert Ado zowaar nog een hoekschop op ook. Uh, ja, acht minuten gespeeld. Ado staat met 1-0 voor, maar is beter. In de beginfase beter dan tegenstander Rode JC. En dan nu de dag van onze eigen Jongens Kruijgel. Sommige mannen die houden van borsten, en de andere van pillen. Of van lange benen. En van die laatste, daar ben ik wel een fan van. En in Amsterdam is vandaag de verkiezing van de mooiste benen van Nederland. Een vierkop gezure zit daar te wachten. Met onder andere Jort Kelder. En die gaan kijken naar 25 vrouwen in hele leuke fleurige mini-jurkjes. Met hele mooie lange benen: 50 in totaal. En ik ga lekker langs de catwalk staan. Bart, heb jij ook net zoveel met benen als ik? Nou, niets bedoel je. Nee, ik heb heel veel met... Ja... Benen, maar ik weet niet of benen het belangrijkste is. Het is natuurlijk betoverend. De looporganen zijn misschien wel de belangrijkste organen. Ik denk dat curves belangrijker zijn eerlijk gezegd. Dat maakt dat kleren wat mooier vallen bij een vrouw. Maar wat een rare interview is dit eigenlijk. Wat moet ik dan zeggen? Ja, dat weet ik, ik ook niet. Ja, jij zit in de jury, ik niet. Ja, daarom. En ik dacht, ik doe dat leuk. Uh, ik mag het alleen onder begeleiding van mijn eigen vriendin uiteraard. Ik vond het eigenlijk wel leuk om haar een beetje te plagen om hier te zijn. Verder niet. Uh, maar ik zou anders natuurlijk hard gronden geweigerd hebben. Als ze echt de zaakje niet aan elkaar sprak. Maar ga je opletten. Zo, op de knieën, op de kuiten? Ja, ik vind dat, dat, ze staan op hele hoge hakken, dus je krijgt die kuitjes die zo uh, goed strak moeten staan. Wat dan wel goed is van die benenverkiezing is dat ze niet zo uitgemergeld mogen zijn die meiden. Want dan krijg je die rare knieën die eruit steken. En van die anorexia knieën. En daar, daar hou ik niet van. Dus een vrouw moet, mag best een beetje vlees op de bot hebben. Mag best een beetje volume hebben. En voor me staat Douche en die heeft hele mooie lange benen. En zij was de winnaar vorig jaar toch? Ja, dat klopt inderdaad, ja. En wat heeft het opgeleverd een jaar lang met de mooiste benen in Nederland rondlopen? Nou, dat is sowieso een leuke titel. Daarnaast zijn heel mensen die aan je benen gaan zitten, maar ook gewoon een leuke opdrachten en zo. Maar hoe lang zijn jouw benen? Volgens mij is het grootste gedeelte van mij toch wel benen. Tot hoeveel lopen ze? Zat hier. Dat is wel heel hoog, ja. Het staat bijna niet in verhouding tot de rest van je lichaam, hè? Nee, inderdaad. Maar ja, het levert wel een leuke titel op. Ik vind het zo lekker om er even ongegeneerd naar te kijken. Nou, je mag kijken wat je wil. al kijken mag. En wat moet je er nou allemaal voor doen eigenlijk, om hele mooie benen te krijgen? Want ja, je krijgt het eigenlijk ook zomaar in de schoot geworpen, natuurlijk. Hè? Nou ja, ik sport heel veel. Ik doe aan atletiek, dus daardoor denk ik ook dat je wat gespierdere benen krijgt. De 25 meisjes die hier meedoen aan de mooiste benen van Nederland voor 2011 staan klaar op een trap naast de Catwalk. En de jury zit klaar met Jord Kelder en zijn vriendin presenteert deze show. En als het goed is komt de eerste zo meteen op en achter elkaar kunnen we dan genieten van allemaal mooie lange benen. 20 ...nerveus trappelende benen te wachten tot ze deze catwalk op mogen. Dus uh, laten we beginnen. De eerste benen zijn van Litsie van Druipel. Litsie. Wat een geweldig gezicht. En als je ze dan zo heel mooi ziet paraderen hier over de catwalk, dan geniet je toch wel even als man. Die heeft de mooiste benen van 2011. Egale benen, prachtig geschoren, ik noem ze paradeerde op het podium. Anker, ja broer. Ja! Aanke, de mooiste benen van Nederland. Hoe voelt het? Super, echt helemaal geweldig. Ik je ook altijd het gevoel dat je hele mooie benen? Nee, ik had niet het gevoel dat ze heel erg mooi waren. Maar ik besteed er wel veel aandacht aan in mijn sport en uh, dat soort dingen. Dus, uh, nou, hoeveel ben je ermee bezig? Uh, ik wil rennen, ik paardrij, ik verzorg ze altijd uh, lekker met crèmetjes en zo. dat wel. En Wat ga je nog verder doen met die benen, dit jaar? Uh, dit jaar ga ik uh, nog naar school, mijn studie uh, verder doen. En... Uh, en werken verder. Klopt. Je hebt in ieder geval prachtige benen. Gefeliciteerd. Hartstikke ja. nou, bedankt. Dankjewel. Ga jij En je hoort het deze beentjes, die moeten gewoon weer gaan werken en naar school toe. En ik ben blij dat ik niet in de jury zat. Want ik vind eigenlijk alle benen die ik gezien heb even mooi. En als je er nog een keer van wil genieten, kijk dan gewoon even naar de beelden die ik heb gemaakt op www.bnn.nl. today.